Er komt een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar. Minister Schippers wil daarmee het aantal mensen dat overlijdt aan de ziekte halveren. Door vroege opsporing is de ziekte vaak beter te behandelen. Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt vanaf 2013 stapsgewijs ingevoerd. Het is de bedoeling dat uiteindelijk iedereen uit de doelgroep om het jaar een oproep krijgt om ontlasting in te leveren. Dat wordt dan gecontroleerd op tekenen van kanker. De aswolk uit IJsland levert boven Nederland geen problemen op. Het vliegverkeer van en naar Schiphol kan volgens een woordvoerder van de luchtverkeersleiding gewoon doorgaan en dat is zeer waarschijnlijk de hele dag. De Duitse luchtverkeersleiding heeft gezegd dat er niet mag worden gevlogen op Bremen en Hamburg. De KLM heeft tot nu toe elf vluchten naar Noord-Duitsland geannuleerd. Het Royal Beach Concert in Scheveningen gaat volgende week zaterdag niet door. Onder meer omdat het concert moeilijk bereikbaar is door werkzaamheden aan de A12. Het concert wordt verplaatst naar 27 augustus en wordt waarschijnlijk gehouden op het Malieveld in Den Haag. Onder andere Elton John, Golden Earring en Brian Adams zouden op het strandconcert optreden. De organisatie bekijkt nu of de artiesten ook op de nieuwe datum op het podium kunnen staan. Voor het Royal Beach Concert in Scheveningen waren al 15.000 kaarten verkocht. Het weer, vanmiddag veel zon met lokaal een paar stapelwolken. Het wordt 18 graden langs de kust tot 22 in het binnenland. Morgen bewolkt en geregeld buien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het. En... Dit is John Sauhoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 naar Amsterdam, bij Zoeterwoude nog 5 kilometer na een ongeluk, inmiddels zijn de reis ook weer vrij, verderop 3 kilometer voorknopend de Nieuwe Meer. Richting Den Haag staat nog 10 kilometer tussen Roelevaansveen en Zoeterwoude en op de A8 richting Amsterdam 4 kilometer voorknopend Koenplein. A9 oudma richting Almstelveen tussen Beverwijk en Knoopendraasdorp, 7 kilometer door een auto met pech. Op de ring Amsterdam A10 tussen Geuzenweld en Sloter 3. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend, Lunetten en Bunnik ook 3. A15 Europort in de richting Rotterdam bij Hoogvliet nog 4 kilometer. Vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen ochtend en Tiel 3. A20 richting Gouda bij Rotterdam Centrum 3 en op de A27 Almere in de richting Utrecht 4 kilometer tussen Hilversum en Utrecht Noord. A28 in de richting Utrecht tussen Amersfoort en Leusden 5. De A44 Amsterdam richting Wassenaar is afgesloten bij de afwit Noordwijker Hout. Daar is een ongeluk gebeurd met de motorrijder. Er staat een lange file van 8 kilometer. Op de andere rijbaan richting Amsterdam Daar staat een kijkersfile van 6 kilometer.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 So she tells him she must go out for the. Evening. girl. te passen. Ik kan morgen mijn rug eens nooit opstaan.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 My heart can't take it